Remons Seré met het NS Journaal. Zo'n 12% van de Nederlandse vrachtwagens heeft een ernstig technisch defect. Dat blijkt uit onderzoek bij politiecontroles in Nederland en Vlaanderen. De vrachtwagens kampen onder meer met klapbanden en haperende remmen. Transportverzekeraar TVM maakt zich zorgen. De gebreken leiden tot ongevallen waarbij doden vallen, zegt TVM. De verzekeraar vermoedt dat de problemen te maken hebben met de economische crisis. Mogelijk bezuinigen transportbedrijven te veel op het onderhoud van de wagens. De overheid eist volgens het Algemeen Dagblad ruim 2 ton subsidiegeld terug... van de voormalige stichting van Henk Krol. Krol weigert te betalen en de stichting Vrienden van de Gaykrant is failliet. Het ministerie van Onderwijs heeft laten onderzoeken of de 300.000 euro subsidie die de stichting tussen 2008 en 2011 ontving verantwoord is besteed. En daaruit is volgens TAD gebleken dat ruim 200.000 euro voor andere doelen is gebruikt. Dat gebeurde in de tijd dat Krol nog voorzitter was van de stichting schrijft de krant. Bij een busongeluk in de Sinaïwoestijn zijn vanochtend vroeg zeker 33 mensen omgekomen en vielen ruim 40 gewonden in de Egyptische autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental nog verder oploopt. Twee bussen botsten voor zonsopgang tegen elkaar. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De islamitische staat vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging dan Al-Qaeda, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij noemt IS een organisatie die alles doet voor de ideologie. In Irak verwacht hij een nieuw offensief van IS. Om de terroristen terug te dringen zijn volgens de minister mogelijk ook luchtaanvallen in Syrië nodig. En dan het weer. In het noordwesten is het bewolkt en er trekken buien over. Daar wordt het hooguit 16 graden.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 Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat een korte file bij Badhoevenorp 2 kilometer. Tot zover de verkeer. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Zie je van jazz. MC Lewis, hij beet het spits af met woord Wait in the Water. En ik ben Fred Kraansberg. Ik weet nog heel goed dat in de 50 en 60er jaren Dixieland in Nederland bijzonder populair was. En het was natuurlijk niet alleen de Twinkle Band die de boventoon voerde, maar we hadden ook nog Erik Krans en zijn Dixieland Pipers. En die liet zich af en toe wel eens een keer eh, vergasten met de Engelse zangeres en bekende zangeres namelijk Pearl uh, uh, Bryden. Pearl Bryden heeft ook nog eens een keer in uh, Zandvoort uh, volgens mij uh, opgetreden. Uh, helaas is ze een aantal jaren geleden gestorven. Maar het was een uh, welgeziene gast op allerlei jazzpodia hier in Nederland. En daarom gaan we maar weer eens traditioneel nummer draaien: When the Saints Go Marching In.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 Try right to hide a vein Underneath my counterpane There's my love Up above I whisper, go away my lover It's not there But I'm so grateful to discover She's still there I love my since it is a dancing for just four. It is a dancing floor, just for my wife. Eerst de prachtige trompet van James, Chad Baker. En daarna nog zijn zang. Het is gewoon prettig om dat te horen. Billy Holiday, ik vind dat ze nauwelijks in mijn programma mag ontbreken. haar nummer FINE.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 treats me all for me where's hydrogen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 Monks stijl en composities waren buitengewoon kort en bondig. Hij onderzocht methodisch één idee. Polonius is bijvoorbeeld opgebouwd rond één noot. En Mysterio, dat is een nummer, is gebaseerd op stijgende intervallen van een kwart. En dat hoor je in zijn spel. Het volgende nummer wordt hier dan ook bijgestaan door een aantal gilden: Ray Copland op de trompet. Gigi Grish, Alt sax, Colman Hawkins en John Colton, de saxes.